11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Avro en Tros geven straks om 12 uur een gezamenlijke persconferentie... en mogelijk wordt op de bijeenkomst bekendgemaakt... dat de twee publieke omroepen gaan fuseren. Binnen het bestel wordt al een tijd gepraat over nauwe samenwerking of fusie. Dat gebeurt onder druk van de politiek. Het kabinet wil fors bezuinigen. Het aantal publieke omroepen moet omlaag. En dat kan door middel van fusies. Als de AVRO inderdaad samengaat met de tros, is dat een verrassing. De AVRO leek aan te sturen op samenwerking met de VPRO. Beide zendgemachtigden doen veel aan cultuur. Commerciële investeerders kopen in hoog tempo huisartsenpraktijken op, meldt de Volkskrant. Twee investeerders en zorgverzekeraar Mensis hebben volgens de krant al 38 praktijken opgekocht, vooral in de regio Den Haag. Die praktijken hebben bij elkaar zo'n 155.000 patiënten. De investeerders zijn bouwondernemer Wessels en de familie Venteren van Vlissingen. Ze hopen dat de huisartsenpraktijken over een jaar of vijf winstgevend zijn, doordat er steeds meer marktwerking in de zorg komt. Dat biedt de mogelijkheden om efficiënter te werken en zorg op een grotere schaal aan te bieden. De Landelijke Huisartsenvereniging is niet blij met die ontwikkeling, zeker niet met de betrokkenheid van verzekeraar Mensis. Daardoor dreigt een scheve situatie te ontstaan. En ook is er de angst dat huisartsen hun onafhankelijkheid kwijtraken. De Franse regering heeft 14 Libische diplomaten 48 uur de tijd gegeven om Frankrijk te verlaten. Ze zijn tot ongewenst persoon verklaard, omdat ze nog steeds achter kolonel Gaddafi staan. Hoewel de Libische ambassade een maand geleden werd gesloten, wonen de diplomaten nog wel in Frankrijk. Frankrijk was het eerste land dat de bestuursraad van de oppositie in Benghazi in Oost-Libië erkende als het nieuwe gezag. Voor de kust van Zuid-Spanje zijn zeker 25 bootvluchtelingen verdronken. Spaanse hulpdiensten konden bijna 30 mensen redden. De boot kwam vermoedelijk uit Marokko. En kwam zo'n 40 kilometer van de Zuid-Spaanse stad Almeria in problemen. De opvarende belden met het thuisfront dat de Spaanse reddingsdiensten alarmeerden. De boot is gezonken. De kustwacht is bezig met een zoektocht naar de 25 doden. Een Russische nationalist is tot levenslang veroordeeld wegens de moord op een mensenrechtenadvocaat en een journaliste. De advocaat streed voor slachtoffers van mensenrechten schendingen in Tsjetsjenië en riep daarmee de woede op van Russische fanatici. De advocaat en de verslaggever werden in januari in de buurt van het Kremlin op straat doodgeschoten. De vriendin van de dader kreeg als medeplichtige 18 jaar cel. Dan het weer nog. Het is zonnig, maar in het binnenland vanmiddag wat stapelwolken. Het wordt 19 graden op de Wadden tot 24 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warmer. Het wordt 23 tot 28 graden. En zondag neemt de kans op een bui weer toe. Aan Verkeersinformatie: er zit wat meer verkeer op de weg en dat zorgt hier en daar voor wat filevorming. Onder meer op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Diemen en Muiden 3 kilometer. Op de A2 Luik richting Maastricht voor het knopend Europaplein 2 kilometer. Verder op de A2 Richting Eindhoven tussen de knopende De Hoogte en Batendorp 2 kilometer. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Meersen en Maastricht ook 2 kilometer. Een kapotte vrachtwagen op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Maarsbergen en Drieberg staat 6 kilometer. Bij Drieberg is de rechte reishoop dicht. Van Brienenoordbrug is open geweest op de A16 Breda Rotterdam. In beide richtingen voor de Van Brienenoordbrug 2 kilometer. U bent voordeelslager. laminaat Stunter. Of uw Vliestrui Discounter.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 met Deborah Bleckenhorst. Goedemorgen. Ik heb sterk het vermoeden dat de ijsheiligen een paar dagen weg zijn. Want het belooft een fraai weekend te worden. En met diezelfde optimistische blik kijk ik naar de uitzending van vandaag. Zo dadelijk bij mij te gast Cor Slusser, voorman van de Melkweg. En dat is een van de belangrijkste poppodia. Hij vertrekt volgende maand na een dienstverband van 40 jaar. Familieleden van gegijzelden in Colombia... hebben maar één manier om contact te leggen. Eenzijdig, dat dan weer wel. Via het radioprogramma Las Voces del Sequestro... sturen ze hun boodschap aan de gegijzelden de wereld in. En natuurlijk berichten we ook deze week uit Vollenhoven. De zijster Vletwijk heeft last van asbest. En we horen zo dadelijk of het opruimen een beetje lukt. Voor het ultieme lentegevoel staat u maar één ding te doen. Surf naar degids.fm. Maar eerst een opvallend berichtje in de Telegraaf vanmorgen. Daarin lees ik namelijk dat pomphouders volgende week bekende sigarettenmerken uit de schappen halen. Ze worden vervangen door een eigen merk. En de reden is dat op sigaretten van A-merken geen winst meer valt te behalen. Ewout Klok is voorzitter van Beta en dat is de Belangenvereniging voor Pomphouders. Meneer Klok, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben vier minuten om deze kwestie te behandelen. Ik start de klok. Wat verdient een pomphouder deze dagen op een pakje Lucky Strike? Nou, helemaal niks. Helemaal niks? Nee, en dat, uh, hoe komt dat? Er zit een hele kleine winstpercentage op, maar die raakt, uh, die zijn wij weer kwijt aan de extra beveiligingskosten. Omdat sigaretten zo duur zijn. En aan de voorraadkosten, omdat wij een, uh, nou ja, één slof, één pakje sigaretten kost al 5 euro. Een slof is 10 euro, of tien uh, pakjes maal 5 euro, ze praat je al over 50 euro. En daar een veelvoud van voor je voorraad. En die moet, u altijd, ja, die moet altijd groot zijn? Die moet altijd groot zijn, omdat tabak, dat uh, is 70% van onze omzet in de shop. Nu zegt u, de tabaksfabrikanten hebben er eigenlijk schuld aan... dat wij nog maar een hele kleine marge hebben, maar komt dat niet gewoon door de accijnsen? Nee, uh, natuurlijk is de accijnsen een component van tabak. Net als benzine uh, zit daar ook een accijnscomponent aan. Maar tabak, dat is een product waarin de verkoopprijs vastgesteld is... Wij kunnen dus een flesje drinkend verkopen voor een euro, voor 95 cent of 1,10 euro, maar een pakje sigaretten, daar zit zo'n bandenrolstickertje op, daar staat de verkoopprijs op en daar mogen wij niet van afwijken. Dus het traject daarvoor, de, de tabaksfabrikant, bepaalt daarin de marge. En u zegt ja, daar zijn wij een beetje klaar mee. Dus komen wij met een eigen huismerk onder de naam PS. En die worden dan in België geproduceerd? Ja, we hebben een, een producent gevonden in België die voor ons die sigaretten maakt. En die, dat wordt dan uh, volgende week worden die aan ons geleverd. En vanaf dat moment dan zullen wij uh, heel uh, uh, goed kijken naar ons assortiment. En wat kost dat dan? Uh, die prijs wordt maandag bekendgemaakt, waarom dan niet nu, omdat dat ook via de accijnswet allemaal bepaald moet worden. Maar u kunt toch wel een klein tipje van de sluier oplichten? Ja, u moet hem vergelijken met het de, de middensegment sigaret. Dus 4,90 euro, 5 euro. Maar dan heb ik dus als consument straks geen keuze meer? Minder keuze. Het is niet zo dat alle sigaretten eruit gaan, dat we alleen maar het merk PS gaan verkopen. We starten ook met een, uh, een pakje met 19 stuks. En dat rolt dan later rolt dat uit naar meerdere st sticks per pakje en ook naar een light variant. Maar in, tot die tijd zullen we in, in eerste instantie zullen we de aanmerken waar we niks meer op verdienen... ...zullen we heel goed en kritisch gaan bekijken wat we eruit doen. En dat zal in heel veel gevallen zal het een, een groot aantal zijn. Ja, welke bijvoorbeeld? Uh, daar praten we over merken. Mag ik merken noemen bij u? Nou, ik ga even door naar mijn eindredacteur kijken en hij zegt van ja. Oh, goed. Nou, dat is Paul Mal, dat is Lucky Strike, dat is Kent Gladstone Caballero. Die zullen zeker verdwijnen. Ja. Nu zegt u, ja, die winstmarges die zijn natuurlijk maar klein. Het wordt alleen maar duurder straks in de toekomst. Je kan natuurlijk ook zeggen, ja, weet je wat, uh, we gooien gewoon al die sigaretten eruit en we gaan alleen nog maar benzine verkopen. Ja, maar dan kan ik de deur wel dicht doen van mijn tankstation, omdat 70% van die omzet tabak is. En door de grote hoeveelheden die wij verkopen uh, van producten waar nog wel een kleine marge op zit, is dat voor ons onontbeerlijk. Ja, of u maakt de benzine goedkoper, dan krijgt u zeker meer klanten. Nou ja, dat is het tweede component natuurlijk, uh, wat wij verkopen. Het tweede artikel wat wij verkopen, waar veel accijnzen op zit. Dus dat is ook een, een bepaald deel waar de overheid heel veel opbrengsten uh, genereert. Alleen, uh, een, de benzine duurder maken, dan kom je gelijk in concurrentiebeding. Uh, en de concurrentie is moordend. Er zijn heel veel tankstations, met name als je de snelweg afgaat, krijg je heel veel korting. En uh, ja, die, die, die marges spelen we al weg. En als we dan omhoog gaan met die prijs, dan prijzen we onszelf uit de markt. Maar u bedenkt een truc voor de sigaretten, dan denk ik laat hem ook los op de benzine. Nou, dat kan niet omdat we een contract hebben met een oliemaatschappij. Je, je tankt bij een Shell-station, Texaco-station of BP-station. Daar heb je een contract mee, daar heb je ook afspraken in, uh, in gemaakt... Met tabak is dat wat anders. Daar verkopen wij verschillende merken. Je zou het kunnen vergelijken dat een tankstation BP, Texaco en Shell benzine verkoopt... onder dezelfde luifel. Nou, dat kan niet. En hoeveel pompstations gaan straks die ps sigaretten verkopen? Van de bemande tankstations gaat ongeveer 40% uh, dat product verkopen. En uh, vandaag op de telefoon uh, Meneer Klok? Uh, staat niet stil en dan worden er veel meer. Meneer Klok, de zomer is gegaan. Ik maak een eind aan het gesprek. Was dit al vier minuten? Dit was al vier minuten, echt waar. Potverdorie. Het gaat snel, hè? Ik wens u heel veel succes met uw uitzending. Dank u wel. Eduard Klok, voorzitter van Beta, de Belangenvereniging voor Pomphouders. De Iedere week doen we verslag van het wel en wee... van de bewoners van de Vletwijk Vollehoven in Zeist. En op die vierkante kilometer met een doorsnee... van de Nederlandse bevolking is altijd wel wat aan de hand. Joost Wilgenhof volgt voor ons uh, alle ontwikkelingen. Wat heb je vandaag, Joost? Nou, een paar weken geleden werd er asbest gevonden bij het parkeerdek van de l -flat. Uh, Dat is inmiddels opgeruimd. De meeste mensen die zijn wel gerustgesteld. Maar er was al eerder een asbestprobleem in Elflet, uh, in de ventilatiekanalen. En uh, er is één man die zich daar heel erg druk over maakt. Dat is Rinke Visser. Ik ben bij hem op uh, bezoek gegaan. Rinke Visser, wat voor man is dat? Nou, dat is wel een bijzondere man. hoor. Hij wijkt een beetje af van de gemiddelde Nederlander. Uh, dat kun je zien aan zijn, uh, aan zijn inrichting. Het is allemaal snoeren. Het is eigenlijk, als je binnenkomt, denk je eerder van: is dit nou een schuur of is dit een woning? Uh, en hij heeft ook geen contract met een uh, energiemaatschappij. Dat doet hij allemaal zelf. Hier uh, hebben we onze werkplaats. Ik we doe veel recycling. Je kunt moeilijk dingen weggooien als ik zo om me heen kijk. Ik heb geen vuilnisbak. Oh, je hebt geen vuilnisbak? Nee, ja, er staat wel een bak. Maar daar uh, gaan uh, hooguit eigenlijk alleen maar plastic in, als ik eerlijk ben. Okay. En dan nog gewassen ook. Gewassen plastic? Ja. Het ziet er in eigenlijk, eigenlijk een beetje uit als een uh, schuur, als een garage. Ik heb al... zelf ook een draaibank. Maar oh, die okay. kan ik hier dus niet meer gebruiken, want ik uh, maak eigenlijk ook fluiten. Blokfluiten? Ja. Of, uh... Nee, uh, dwarsfluiten, dwarsluit kopstukken. Vroeger speelde ik nog wel op straat in Nederland. Maar daar ben ik mee gestopt. Het is weer te snijden op straat. En dan heb ik het vooral ja? over de autoriteiten. Nou we mogen alleen nog maar spelen als de burgemeester het goed vindt. Mm. Zal ik maar zeggen. Nu mag het van mij. Wat moeilijk in het laag deze. Waar is die van gemaakt? Dit is nou uh, vlierhout. Vlierhout. Ik ben dus eigenlijk uh, vlierenfluiter. maar dan wel met een uh, V. Maar ik doe dat helaas uh, weinig meer vroeger dan deed ik dat met uh, vrij veel plezier. Ik weet niet, je wordt tegenwoordig als een halve crimineel uh, gezien, uh, als speel je de sterren van de hemel. Dus ben ik maar meegestopt en andere dingen gaan doen. Je ja, onder andere bezig gehouden met, uh, met asbest. Recht, uh, ja, maar ja, dat is meer bijzaken. Ik zou me daar eigenlijk liever uh, niet mee bezig willen houden, als ik eerlijk ben. Maar wij zijn dus heel uh, lang een beetje voor het lapje gehouden dat het geen asbest zou zijn. Want drie jaar ja. geleden, hè, toen... Is dat gaan spelen? Toen zijn bij mij uh, en bij anderen ook die ventilatiekanalen dicht gaan zitten. Nou, toen wilde men die, die kanalen gaan schoonmaken. Nou, ik zeg, uh, ja, is dat nou overstandig tegen de woningbouw? Want dat is asbest. Nou, dat is dus heel lang, uh, werd dat dood gewoon keihard ontkend. Toen hebben wij dus een, uh, de RPS uh, laten komen... Die kunnen dus echt uh, analyse doen uh, waar het gaat om asbestgebied. En daar is helaas uitgekomen hè, dat dit uh, wel degelijk twee soorten uh, asbest uh, bevat... waaronder uh, de meest gevaarlijke. Het is niet zo'n probleem als er asbest in zit... maar het is wel een probleem als het gaat schoonmaken. Uh, ja, als men dus wat men destijds deed met bezems dat uh, zou gaan doen... en ook harde bezems, ja, dan leek mij dat niet zo verstandig... En toen is dit verhaal drie jaar uh, blijven liggen, tot het ineens weer, wanneer was het nou, vorig jaar uh, zomer, hier een of ander groot apparaat uh, voor de deur staat van een bedrijf, waar ik iemand bezig zie met de slang op dat kanaal. En ik denk, nou, hoe kan dat nou? Ik heb er niks over gehoord. En dat had ik namelijk wel zo netjes gevonden, omdat ik kom buiten, en ik sta misschien in een, een wolk van uh, kleine deeltjes die ik liever niet in mijn longen heb. Uh, er zijn drie onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat de manier waarop de ventilatiekanalen worden schoongemaakt... dat dat geen probleem is voor de volksgezondheid. Ja, dat, dat vind ik nog onvoldoende duidelijk, want alle drie de onderzoeken zijn gedaan door CSO. Daarom vind ik het toch allemaal een beetje verdacht. Wil je dan een, een, een second opinion? Ja, eigenlijk wel, ja. Zie ik daar wat boren, wat snoeren hangen? Bijna elk draadje is uh, wel in mijn huis, ja. Wat doe je ermee uh, Nou, apparatuur aansluiten. Ik heb dus geen aansluiting meer van de Eneco. Van geen enkele andere aanbieden, want het spijt me om te zeggen... Ik vind het allemaal maar niks. Sinds privatisering ben ik geprivatiseerd. Je bent zelf helemaal zelfvoorzienend? Ja, bijna goh, ja. Dan ook weer terug uh, aan de gasfles... Toen ik binnenkwam, stond de radio aan. Is dat nee, die? dat is televisie. En die televisie is ongeveer 20 bij 40 centimeter. Dat is wel het tegenovergestelde van breedbeeld, zal ik maar zeggen. Ik doe klein, want uh, ik heb niet zoveel energie. Hè? Ik moet bijvoorbeeld ook uh, de was met de hand doen, om uh, maar zo wat te noemen. En niet meer met de machine. Ik gebruik maar 20 euro uh, gas per jaar. En dan kan ik toch nog uh, warm water maken... En een maar water douchen. maken hè, is het ook. Want je hebt... Ja, daar is ook nog een hele instelling voor. Want je hebt die geen gijzer. Meer. Jawel, die heb ik dus wel. Maar ja, dit staat... is een bakje wat je normaal gesproken in de gijzer hebt. Die, die heb je op je gasfornuisje. Ja. En hier zit nog een voorverwarming uh, tussen. En er zit dus een uh, houten plank tussen die radiator. Met daarop dus uh, een rol. Uh, een snoer ook. Ja, en wat is de functie je... van dat snoer? Het is geen snoer, het is oh, dat dus gaat... een buisje. Dat... Wat zeg je? Het is dus echt een buisje, een buisje, door, en dat gaat uh, naar die gijzer toe die ja. op de gasfornuis staat. Ja, die vervolgens weer daar een uh, boiler die, in gaat. Die boiler, wat jij een boiler noemt, ja. is een koeltas. Een coolbox. Coolbox. Ja, en als ik dan uh, warm water wil hebben, dan, dan pak je een tuinslang. Dit is nu uh, uit die uh, boiler zal ik maar zeggen, en die kan ook door naar de douche, want je hebt wel dus een zo. douche. Ja. Ja, die ja, werkt gewoon weer. Als je het hebt over schoonmaken... Dat kan bij mij nog wel beter, wou je zeggen. Ja, maar ik ben wel geloofd... blij dat je van de radio bent, hoor. En niet van de televisie, want het is een beetje een puinhoop. Maar je kunt er wel in leven. Jawel, uh, altijd veel uh, schoon is ook allemaal niet zo gezond, hè. Maar ik doe dus hier alles met de rolvegen. Dus... Dit zijn nog hele snelle, praktische dingen... Zo weer leeg. Nou, met recht een markante bewoner, Joost. Ja, nu krijgt die Elflet een opknapbeurt op dit moment. Maar ziet Rinke dat dan ook wel een beetje zitten? Ja, hij ziet dat wel uh, zitten, hoor. Maar ik ben wel uh, heel erg benieuwd hoe dat gaat... als die bouwvakkers bij hem over de vloer komen. Want daar moet natuurlijk heel veel weg. Anders kunnen die mannen daar helemaal niet uh, werken. Hij zegt zelf, er is een enorme puinhoop hier bij mij. Ja, gelukkig zei hij het zelf, hoefde ik het niet te zeggen. Maar, uh, dus het, uh, een opknapbeurt kan het huis uh, zeker wel uh, gebruiken. Nou, ja. we gaan het even afwachten. En of uh, Rinken dat allemaal toestaat natuurlijk. Wat gaan we volgende week doen? Nou, dan ben ik er zelf niet. Ik ben op vakantie, maar dan komen een aantal bewoners uit Vollenhoven... komen hier naar de studio. En ik uh, ja, ben benieuwd als ze dan gaan vertellen. Vollenhoven in Hilversum. Volgende week, Dankjewel Joost. Uh, tijd voor een golden oldie, built to last van Melee. to Last van Malé. Niet echt een golden oldie natuurlijk, maar wel een oude nummer uit 2008 alweer. De Gids. De twee week willen we u een indruk geven van het Africa Roots Festival, dat tot en met morgenavond in de Melkweg in Amsterdam wordt gehouden. Right now I feel very fucking alive. Een kleine greep is het slechts uit de roemrijke geschiedenis van de Melkweg in Amsterdam. De Melkweg, een van de bekendste poppodia in Nederland. Waar je terecht kunt voor muziek, dans en theater, films en fototentoonstellingen. Korslusser is er al ruim 40 jaar, de bezielend leider. En per 1 juni neemt hij afscheid. Vanmorgen bij mij te gast, goedemorgen. Goedemorgen. U begon al een beetje te lachen toen we het fragment zojuist hoorden. En uh, de laatste die we hoorden was Fucking Alive, een zangeres. Wie is het? Ja, dat was Lady Gaga. Ja, ja dat is niet zo lang geleden. Als U-2, dat was de eerste namelijk. Ja, de U-2, dat was 1980. 16 oktober 1980. Ja, ja, het grootste wapenfeit misschien wel uit de geschiedenis van de Melkweg. Ja, nou, dat wisten we toen niet, maar het was voor het eerst dat ze buiten Ierland en Groot-Brittannië een optreden deden inderdaad. Had u toen ook al het voorgevoel van, nou u zei al toen wisten we het niet, maar bijvoorbeeld bij Lady Gaga, dat is dan weer zo iemand die dan wat later komt. Had u het idee van ja, we hebben hier echt een hele grote te pakken? Ja, meestal weet je dat wel. Bij YouTube ook hoor. Het was wel uh, een band die, die eraan zat te komen, maar het had ook achteraf anders kunnen gaan. Ja, hoe weet u dat? Dat ze echt wel uh, je iets pikt gaan het bereiken. Op, je pikt het op uit je omgeving. Je, bedoel, je werkt met allemaal mensen die daarmee bezig zijn. En het belangrijkste van uh, met popmuziek bezig zijn en programmeren is de toekomst voorspellen. Ja, dat is het spel waar iedereen mee bezig is. Wat wordt belangrijk? Welke soort muziek? Welke band? Welke niet? En Ook omdat je vaak uh, bands boekt op het moment dat het nog niet zo is. Heeft je daar voelsprieten voor al? Nou, mijn muziekprogrammeurs hebben daar goede voelsprieten voor. Dat wil zeggen, meestal zitten ze goed, soms natuurlijk niet. En kijk, Green Day speelt ook ergens midden jaren 90 voor 132 bezoekers en 3000 gulden verliezen, enorm bedrag. Maar wel uh, acht journalisten in de zaal, hè? allemaal goede recensies... En, Twee maanden later was het een wereldband. Ja. En Lady Gaga hadden we op tijd. Op tijd, voordat ja, er ze echt waren. Ja, Trouwens, vooral aan moeders en dochters heb ik vastgesteld bij het concert. Terwijl die liedjes helemaal niet voor die dochters bedoeld zijn. Misschien maar meer voor de die moeders wel. Ja, 12 of 13. Maar uh, ja, dat is natuurlijk een hele snelle doorbraak. Wat is voor u nou echt een, een mooi gedenkwaardig optreden buiten YouTube? Ja, er zijn natuurlijk zoveel geweest, maar de. Voor mij persoonlijk was het heel leuk in 1981... het feit dat een van mijn favoriete bands uit de jaren 60... en dat was toen nog niet zo lang geleden, in 81, de jaren 60... The Grateful Dead uit San Francisco... die uh, waren op Europees Tournee. De Jerry Garcia en Bob Weir de twee leiders van de band... speelden op een dichtersavond in de Melkweg op zondagavond... waar Ken Kesey de schrijver van One Flew Over the Cuckoo's Nest, aanwezig was. Dat was ook de reden voor hun om te komen, want zij waren bevriend met hem... En Garcia zei na afloop, zittend op mijn bureaustoel... Hey, uh, thank you very much. Uh, uh, I would like to play you with the band. It's a great club. En ik dacht, ja, vriendelijk Amerikaan, dankjewel, dat is goed. Maar drie dagen later hebben ze dus uh, twee concerten in de Melkweg gedaan. Omdat er een optreden in Frankrijk uitviel. En uh, plotseling telefoontjes kwamen met Kopenhagen. Hey, Cor, uh, Bob and Jerry like that very much. They, we would like to come with all the band. Dat waren dertig mensen, inclusief vrouwen en kinderen. Heel geen optreden, zomaar uit het niets. En uh, het afrekenen met de band uh, was geen contract natuurlijk. Het bestond uit een uh, enveloppe overhandigen. Met daarin de 24.000 gulden. Dat was uh, het aantal kaartjes, maal 20 gulden. Dat was voor de band. En de overige vijf gulden van de 25 ontheemden waren voor ons. En de manager stopte, nam de enveloppe aan, stopte hem in zijn binnenzak en zei. Cor, it was great doing business with you. Was dat echt zo makkelijk inderdaad in die jaren dat je zo even een band kon binnenhalen? Ja, natuurlijk ook op eigen uh, voorspraak van jezelf, maar... Nee, dat was toen ook al niet gewoon. Dit was bijzonder. Dit is toch een beetje een verhaal van uh, ja, zo'n band die uh, zeg maar buiten de, de uh, geëffende paden om zelf opereert en dan zoiets doet. En uh, zo'n manager die ook dat geld helemaal niet natelt, maar gewoon de zak stopt. <laughs> en uh, dankjewel Cor ja, en uh, zo, tot, dankjewel, tot de volgende was keer wellicht. Um, ja, die beginjaren, want u zegt, ja, we hebben natuurlijk zoveel optredens gehad. Uh, in de jaren 70 was er dan die oude melkfabriek waar u in terecht kwam. Hoe kwam u daar terecht? Um, om het kort te houden, was ik lid van een theatergroepje... van een onafhankelijke, eerst een beetje onafhankelijke theatergroep in Amsterdam... op zoek naar een locatie om een voorstelling te doen die niet in een theater kon. Dat moest in een gebouw op een andere plek. En via via kreeg ik de sleutel van deze voormalige melkfabriek in handen... die ik nog nooit gezien had. En uh, dat was te ingewikkeld voor het theatergezelschap om daar te gaan spelen... want er waren geen voorzieningen. En toen heb ik met een vriend bedacht, geen elektragen en dat soort dingen... het was heel kaal bedacht van als we daar nou in de zomer iets gaan doen... misschien, want met uh, voor al die mensen in de stad... en misschien net zoiets als Fantasio of Paradiso, die bestonden al een paar jaar... kunnen we misschien in september die voorstelling doen. Een uh, plannetje gemaakt, een beetje geld gekregen van gemeente en ministerie. Idioot, maar vooruit. En daar in de zomer van 1970, dus uh, de melkfabriek is weg. De melk is weg, zullen zul we het de melkweg noemen. Ja. En, uh, een zomerlang uh, een uh, ontmoetingsplek met muziek en film en theater gecreëerd. En toen uh, een week sluiten en toen een maand lang de voorstelling over de dood gespeeld. Ter afsluiting, ging de voorstelling van, dit, dit over. is niet voorbij. Nou, ja, het was niet, dat was niet de Melkweg, maar dat was gewoon een, het project van uh, documentair Actueel Theater, wat er een maand lang stond. zeg maar. En, en na 40 jaar nog steeds een gevestigde naam? De Melkweg? Ja. Uh, ja, daar hebben we aan gewerkt natuurlijk, in die 40 jaar. Anders was dat niet het geval geweest. Was het moeilijk om ertussen te komen? Of? Nou, die eerste 10 jaar was wel heel bijzonder natuurlijk, zoals vaak. Hè. het begin is altijd heel bijzonder. En uh, de jaren 70. Zijn, volgens mij uh, vorm, vormden die de echte jaren 60. Hè. De jaren 60 waren heel saai. Maar leuk was het in de jaren 70. En daarin was de Melkweg een soort internationale ontmoetingsplek. Waar, uh, met een altijd dezelfde entreeprijs. Waar allemaal mensen kwamen die niet precies wisten wat er voor programma was. En, uh, en begin jaren 80 hebben we dat omgedraaid. Op de hoogtepunten van het succes. En zijn ons meer op concerten en voorstellingen gaan richten. En de jaren daarvoor. Er waren heel veel mensen die drie, vier, vijf keer per week kwamen. Het was een soort hele grote woonkamer met allemaal ruimtes... waar ook allemaal optredens waren. En een uh, beetje, beetje het omgekeerde van nu. Um, zeg maar, uh, de artiesten kwamen naar het publiek. Een jeugdhonk klassen In ook? plaats van, nou... Het? Zo hebben, of is dat simpel er simpel voorgesteld? Te <laughs> jeugdhonk, die uh, waren volgens ons in de, in, de, in, de, in de buurt in de stadsdelen, zal ik maar zeggen... Nee, het, het was wel een soort uh, plek van uh, de van de ontwikkelende cultuur van dat moment natuurlijk, in jaren zeventig. Cor Slusser. Ja. Uh, van de Melkweg, ik praat straks nog even kort met u door na het nieuws. Want straks heb ik ook nog voor u in de aanbieding luxe auto's. Die hebben tegenwoordig dure accessoires die het rijden ja, veel veiliger maken. Maar de hebben dingetjes zijn nu ook wel losverkrijgbaar voor de modale rijders. En Wim Oude helpt ons op weg. De wereldontvanger die is er ook. Die bericht zo meteen over het contact tussen gegijzelden in Colombia en hun familieleden. Maar nu eerst het hoofdpunt van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat de TROS en de AVRO gaan fuseren. Over een half uur geven ze samen een persconferentie. De publieke omroepen staan onder druk van de politiek... om te bezuinigen en om meer samen te werken. Commerciële investeerders kopen in hoog tempo huisartsenpraktijken op... meldt de Volkskrant. Twee investeerders en zorgverzekeraar Mensis... hebben volgens de krant al 38 praktijken opgekocht. En De Landelijke Huisartsenvereniging is bang... dat huisartsen hun onafhankelijkheid kwijtraken. Een Russische nationalist is tot levenslang veroordeeld... ...wegens moord op een mensenrechtenadvocaat en een journaliste in Moskou in 2009. Die advocaat streed voor de naleving van de mensenrechten in Tsjetsjenië... ...en kwam zo in conflict met nationalisten in Rusland. De vriendin van de dader kreeg als medeplichtige 18 jaar cel. En het laatste transport met zwaar militair materieel uit Oeroesgan... keert vandaag terug in Nederland. Vanavond landt er in Eindhoven een toestel met aan boord een panzervoertuig. Augustus vorig jaar kwam er een einde aan de missie in Oeroesgan. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANBB-verkeersinformatie. De N280 Roermond richting Baaksum is afgesloten bij Hoorn. Er loopt daar een stier op de weg. Verder staan er wat files op de A2 van Luik naar maastricht Tussen Eisten en het knopend Europaplein 4 kilometer... A2 Eindhoven verder richting Maastricht tussen meersa en Maastricht 2 kilometer. En richting Eindhoven tussen knooppunt de Leende Heide en de Hoogt 3 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Dorp 6 kilometer. A12 Arnhem richting Utrecht bij Maan 3 kilometer. A27 Utrecht richting Breda voor knooppunt Sint-Annebos 3. En op de a 28 volle richting Amersfoort voor Amersfoort 2 kilometer. Vara Radio 1. Degids.fm. Met Deborah Bleckenhorst. We staan straks stil bij de inhoud van Zembla. In dat programma staat morgen de ESBL-bacterie centraal. En Wim oude wijst u de weg naar luxe accessoires voor de gewone auto. De wereldontvanger legt het oor te luisteren bij de familieleden van de gegijzelden in Colombia. En bij mij nog altijd Korslusser van de Melkweg. Hij neemt afscheid volgende maand na 40 jaar. Um, u heeft foto's meegenomen van hoe de Melkweg er nu uitziet. Ja. Dat je denkt, van dit is eigenlijk niet meer natuurlijk die oude melkfabriek zoals in de jaren 70. Maar was dit ook echt een manier om mee te gaan met de tijd? Om uit te breiden? Moest dat ook? Nou, wij, nu, wij zijn de foto's van de Rabozaal. Die tussen de Schouwburg en de Melkweg ingebouwd is. Tussen uh, 2004 en 2009. Toen was je klaar. Uh, nou, dit was natuurlijk niet de bedoeling 40 jaar geleden. Maar, uh, maar wel een buitenkans om uh, een moderne theaterzaal te realiseren op die plek. Waardoor de Schouwburg twee zalen heeft, de stad Schouwburg en Amsterdam. En Toen we Amsterdam een moderne theaterzaal heeft ook. Waar ze al hun voorstellingen kunnen maken. En repetitielokalen en kantoren. Dat is allemaal bijgebouwd. En de Melkweg dus een, uh, ook beschikt uh, zes dagen per maand. over deze mooie grote uh, theaterzaal. waar 1400 mensen in kunnen trouwens. Wel voor een concert. Zitten gedeeltelijk en staan. En uh, zoals aanstaande dinsdag, uh, woensdag speelt Agnes Obel daar. De, uh, Deense um, singer-songwriter. En daar zitten er duizend mensen op een stoeltje. Nou, dat kan in de melkwegzalen niet. Hè? Die zijn daar, daar kun je staan. Maar als je daar gaat zitten, dan blijft er meteen niks over van het aantal. Maar was het ook nodig om er nog bij te blijven horen? Om toch in die top mee te blijven kunnen draaien? Nou, kijk, ik heb altijd geopereerd volgens het principe van... Uh, je moet veranderen. Uh, en ik heb ook altijd, uh, de, zeg maar, dat uh, proces uh, getrokken... en leiding aangegeven. Ik ben niet... Uh, de directeur geweest die uh, de veranderingen tegenhield. Maar uh, ik ben altijd een beetje voor de troepen uitgelopen. Vaak met uh, bezwaren ook van anderen. En dit was een, een mogelijkheid die, uh, ja, die ik 1997, uh, 1998 opeens zag opdoemen dat die gewenste zaal, door Dordtelweg of dan misschien wel op deze plek gebouwd zou kunnen worden. En dat de Melkweg daar iets mee zou kunnen. En dat met name ook de Max onze grote concertzaal... daardoor groter zou kunnen worden. En dat is ook gebeurd. Want die is er ook bijgekomen natuurlijk. Die is van 1000 naar 1500 capaciteit gegaan... door onder deze zaal door te schuiven richting Leidseplein. Lukt het voor de Melkweg toch nog, ondanks al die uitbreidingen... en het vergroten, om een beetje die sfeer zoals die er toen was vast te houden? Ja, ik vind van wel. Ik krijg er ook goede reacties op. Het is ook de manier op het gebouw sinds 1995 verbouwd is. In die eerste 25 jaar is er alleen maar een beetje geschilderd, getimmerd. Opnieuw geschilderd, opnieuw getimmerd en weer wat anders. Maar vanaf 1995 toen de Max gebouwd is. En de jaar daarna zijn ook alle andere zalen. Theater, cinema, galerie, oude zaal. Helemaal gerenoveerd. En uh, ja, het ziet het gebouw er heel anders uit. Is het is ook eigenlijk voor het eerst geschikt voor waar wij het al uh, sinds 1970 voor gebruikten. Maar ik vind wel dat uh, ja, op een of andere manier is de, is de street credibility van de Melkweg overeind gebleven. Ik hoop niet dat het aan mij ligt. Ik hoop dat het zo blijft. Ook als ik wegga. Maar Want straks dat... bent u natuurlijk niet meer. In die zin om de melkweg te leiden. En dan moet u natuurlijk van een afstandje een beetje toekijken hoe het gaat. Ja, dat ga ik met plezier doen. Volgens mij heb ik in Geert van Italië een hele goede opvolger gevonden. Die ook de melkweg goed kent. En omdat hij in Paradiso gewerkt heeft, tien jaar als adjunct directeur. Ook uh, Is het overdragen ook een stuk eenvoudiger dan bij iemand die uit een heel andere wereld komt. En, um, maar ik, uh, ik denk dat de melkweg uh, zich heel goed kan ontwikkelen. Heel belangrijk is die capaciteitsvergroting van 1.000 naar 1.500 bezoekers geweest... van drie jaar geleden, van de MAX. Daardoor kan je anders programmeren, grotere bands andere bands. Het, ja, het geeft gewoon meer ruimte. En is het nog steeds een springplank voor bands om door te groeien? Ja, ook, ook. Allebei. Dat is in de kleine zaal met name. En ook aan de overkant, in de Sugar Factory. Onze overburen, daar programmeren we ook elke vrijdag en zaterdag kleine bands. Die zaal is iets kleiner, 400 capaciteit. En... Uh, ja, dat is in alles wat we doen erg belangrijk. Ook in de fotografie, ook in de moderne dat is dans. Ja. Het, is, het is allebei. Het zijn gewoon maar veel jonge mensen die een springplank nodig hebben. En vanaf de zijlijn blijft u het natuurlijk een beetje volgende ja. volgen. Vanaf uh, volgende maand dan is Cor uh, Slusser ja, directeur Aftemaar van De Melkweg. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Vara. De gids .fm. De wereldontvanger. Willem Frank de Noot, vandaag gaan we naar Colombia. Ja, veel mensen uh, zullen het verhaal van Ingrid Betancourt kennen. De Colombiaanse politica, die werd 2321 dagen vastgehouden in de jungle. Ze was ontvoerd door de rebellenbeweging FARC. Nou, bijna drie jaar geleden werd Betancourt vrijgelaten. Of ik moet eigenlijk zeggen, uh, bevrijd door het Colombiaanse leger... samen met een aantal andere gegijzelden. Maar veel Colombianen, politici zoals Betancourt... Uh, militairen, soldaten en ook gewone burgers... die zijn nog altijd gegijzeld. En niet alleen door de FARC, maar ook door paramilitairen, en dan hebben we nog allerlei drugsbendes, criminele bendes, die mensen ontvoeren voor het losgeld. En hoe, hoeveel mensen gaat het dan? Nou, Een jaar of tien geleden werden er uh, jaarlijks nog zo'n uh, 3000 Colombianen ontvoerd. Dat aantal is sindsdien heel sterk afgenomen. De ene organisatie zegt dat, het, dat er nu nog uh, enige honderden mensen uh, ontvoerd zijn in Colombia. Een andere organisatie zegt het zijn er duizenden, dus dat weten we niet precies. Maar sommige van die mensen, dat weten we dan wel, zitten al meer dan... Tien jaar gevangen in de jungle. En vaak zonder dat ze ook maar enig contact hebben... Ja, met hun, met hun geliefden, met hun vrienden en familie. En het enige dunne lijntje wat ze hebben is een radioprogramma. Nou, dat klinkt als muziek in de oren natuurlijk, een radioprogramma. Een radioprogramma, ja. Uh, in, in Bogota, daar staat het radiostation Caracol Radio. En dat landelijke station zendt iedere zaterdag op zondagnacht... een speciaal programma uit. Dat heet Las Voces del Sequestro. Uh, dat betekent de stemmen van ontvoering... 12 del amanecer y 14 minutos. Eh, feliz amanecer, audiencia de Caracol Radio. A partir de ese momento iniciamos con las voces del secuestro. El programa humanitario de la radio... Ja, dat was de, de opening van het programma door Uber Ojos. Midden in de nacht dus uh, is zijn programma. En hij zegt het is tijd voor ons programma... dat het stilzwijgen van de jungle doorbreekt met woorden van hoop en liefde. Wat gebeurt er dan zoal in dat programma? Nou, er zit een, een belteam klaar voor, uh, voor telefoontjes uit, uit Colombia... maar ook uit het buitenland. Uh, mensen die staan uh, urenlang in de wacht totdat ze live in de uitzending kunnen komen. En dan zijn er ook mensen die live naar de studio gaan... In Bogota. Ja, dat zijn mensen met ja, bijvoorbeeld een, een, een vader of een, of een zus of uh, een echtgenoot die in de jungle vastzit of een, uh, een zoon die gekidnapt is. En dat geldt voor dit echtpaar, Mirjam en Rafael. Uh, dit komt uit een, een fragment uit de Australische actualiteitenrubriek Dateline. En nou ja, je ziet daar dan dat uh, Mirjam en Rafael allebei een t-shirt dragen met erop een foto afgedrukt van hun zoon. En in die radiostudio krijgen ze een minuutje tijd uh, om Juan, hun zoon, te spreken. En Het is een moment waar ze allebei lange toe hebben geleefd. Ja, zijn vader zegt tegen zijn, die vader zegt dus tegen zijn zoon... er gaat geen dag voorbij dat we niet aan jou denken. En de, de, de hoop op jouw terugkeer en de wetenschap... dat het lot in Gods handen ligt, helpt ons door deze zware tijd... die nu al 60 maanden en 17 dagen duurt. Nou, zo gaat dan in dat programma de ene na de andere boodschap... Uh, aan een gekidnapte geliefde de eter in zes uur achter elkaar. Maar Willem Frank, ja, komen die berichten dan ook echt wel aan bij die mensen? Want hoe weet je nu of datgene wat jij midden in de nacht... natuurlijk tegen iemand zegt die in de jungle zit... Ook wel gehoord worden. Ja, ze moeten natuurlijk een radio hebben en uh, maar net luisteren. En, hè, precies, dus uh, dat is al lang niet zeker. Uh, maar deze Colombiaanse, uh, deze jonge vrouw, Anna Maria Vallejo, uh, die zegt ook: er zijn heel veel mensen die het raar vinden hè, zomaar zo'n zo boodschap uh, inspreken. Je weet niet eens of het gehoord wordt. Maar Anna Maria zelf werd uh, vier jaar lang gegijzeld in de jungle. En zij weet nog heel goed dat ze ineens op de radio de stem hoorde van haar moeder en haar nichtje mandar un mensaje a alguien que si sí, no sabe si, sí. pero mire que uno las escucha, yo escuché a uno nomás, yo no lo escuché, me acuerdo tanto, un 23 de diciembre, escuché a mi mamá y a mi ja, zij was bang dat iedereen haar vergeten was. En toen ineens hoorde ze dus, ze weet het nog heel goed... dat ene bericht op 23 december. En dat weet ze nog als de dag van gisteren vertelt ze. En ze viel bijna dood uh, van schrik eigenlijk... Uh, omdat ze ineens oh ja, die bekende stem op de radio hoorde. We hoorden al even de presentators hier juist... maar wie zit er nog meer achter dat programma? Nou, Het programma is bedacht en jarenlang gepresenteerd door Erbin Hoyos. Dat is een bekende Colombiaanse radiojournalist. Hij werd zelf ontvoerd in 1994. Kwamen Er een aantal gewapende varkrebellen kwamen de studio in... En hij werd meegenomen. Uh, na 17 dagen werd hij, uh, dus, dat is vrij snel wel natuurlijk, werd hij bevrijd door het Colombiaanse leger. Maar tijdens de periode dat hij vast zat, uh, ja, had hij contact met een, met een andere gegijzelde. Uh, die man die zat vastgebonden aan, aan een boom, die was er heel erg aan toe. En die, die, twee, die, die twee gegijzelden raakten met elkaar aan de praat. Hij Por qué ustedes, los periodistas, no hacen nada por nosotros, los secuestrados? Se imagina, si mis familiares me a de la radio, por qué no hacen algo como eso? Él es el que me da a mí la idea... Ja, dat was Erbin Ojos, die vertelde dus hoe hij vast zat... en hoe die andere man aan hem vroeg... zeg, waarom doen jullie journalisten eigenlijk niets voor ons? Uh, waarom heb je bijvoorbeeld niet een, een programma op de radio... waar, uh, waar onze familieleden iets, iets tegen ons kunnen zeggen? Uh, nou, dat bracht die presentator dus, Erbin Ojos, op het idee... Uh, om na zijn vrijlating met dat Poches del Sequestro te beginnen. En hij weet waar hij het over heeft, want hij is natuurlijk zelf uh, ja, dus ontvoerd. Laten ze hem dan nu verder met rust, die vark? Nee, zeker niet. Um, een paar jaar geleden ontsnapte hij eigenlijk ternauwernood aan een, aan een aanslag. Hij vluchtte toen uh, naar Spanje. De FARC, die zat achter hem aan, had al een paar keer eerder... een, een poging gedaan om een aanslag op hem te plegen. Uh, hij komt nog wel uh, af en toe naar uh, Colombia. Uh, en dan ja, word, hij wordt hij beschermd door een bodyguard. Hij rijdt rond in een, uh, een gepantserde auto. En sindsdien heeft zijn broer Hubert de presentatie van het programma overgenomen. Maar Erwin Oyos, de grondlegger van het programma, hij gaat nog altijd door uh, met zijn campagne om in, in Colombia al die gegijzelde mensen vrij te krijgen. Willem Frank ten Noot, dankjewel. wel. <truimus> De tune van Zembla. In dat programma staat morgen de ESBL-bacterie centraal. Deze bacterie komt voor op vlees en groenten. En heeft ook voor veel opschudding gezorgd de laatste tijd. Zembla maakte er een aflevering over. En collega Manon Blaas deed de research. Goedemorgen, Manon. Goedemorgen. ESBL, ja, het wordt wel uh, een superbacterie genoemd. Wat is er zo super aan? Nou, hij is eigenlijk supergevaarlijk. Dat kan ik ervan zeggen. De bacterie, het is eigenlijk een enzym die bacteriën maakt in ons lichaam die antibiotica aanvallen en uh, resistent maken. Dus als wij iets, een ontsteking hebben en we hebben ook die bacteriën in ons lijf, dan uh, helpt antibiotica niet meer. Die kan niet zijn werk doen. Dus dat is super gevaarlijk. Want je kan eraan overlijden? Uiteindelijk kun je aan een infectie overlijden, ja als die niet uh, verholpen wordt. Uh, en ja, je zei al, hij is natuurlijk uh, ja, resistent, levensgevaarlijk in dat ja. geval. Hoe zit dat in Nederland, bijvoorbeeld, met mensen die ermee besmet zijn? Nou, er zijn uh, in, in Nederland. Uh, ontzettend veel mensen besmet. Echt, We, we praten over een miljoen. Uh, maar dat betekent niet dat die miljoen mensen... ook in levensgevaar zijn. Er zijn er inmiddels wel al honderd mensen overleden... door een ESBL-infectie. Uh, maar wij, jij en ik zijn op dit moment hopelijk gezond. En, als, en hebben misschien die bacterie wel bij ons. Maar wij gaan er niet aan dood. Omdat wij geen infectie hebben. Maar komt die er wel? Of hebben we kanker? Of, uh, een blaasontsteking kan al heel gevaarlijk zijn. Zodra wij niet behandeld kunnen worden... met antibiotica, lopen we... Levensgevaar. En dat uh, is ook te horen in jullie uitzending. Als een bacterie resistent is voor het betreffende antibioticum wat, uh, wat je hebt gegeven... Uh, uh, dan uh, is er uh, een hele grote kans uh, dat uh, de patiënt niet reageert. Dus die houdt zijn klachten, die houdt zijn pijn, die houdt zijn koorts. Gewoon uh, die, die bacteriën die groeien gewoon door. En dan groeien de bacteriën gewoon door. Uh, in het ergste geval uh, betekent het dus dat de, de uh, infectie sterk verergert... De bacterie kan ook verder gaan uitzaaien in het lichaam. Dat noemen we dan een bloedvergiftiging. En bloedvergiftiging is een zeer ernstige situatie waar een patiënt dan ook niet zelden aan overlijdt. Wie was dit, Manon? Ja, dit is uh, professor Degener. Hij is arts microbioloog en uh, werkt in het Chronische uh, ziekenhuis. Uh, ja, hij heeft er heel veel mee te maken, maakt zich ernstige zorgen. Bij ESBL-bacterie denken we ook altijd heel vaak aan, aan kip. Vandaar zit hij ja, gewoon eigenlijk ontzettend veel op. Ja. Hoe vaak? 90% van het vlees wat wij in de supermarkt kunnen kopen, van het kippenvlees, is besmet met ESBL. De kippenindustrie, de, de bio-industrie uh, heeft heel veel antibiotica nodig, preventief. Ze noemen dat therapeutische. Uh, toepassing. Uh, want zet heel veel mensen bij elkaar en we worden ziek, dat geldt ook voor dieren, dus dan gooien ze er heel veel antibiotica in, want een boer kan zich geen ziek dier permitteren, dat kost geld. Nou, en daar heeft zich die bacterie in uh, ontwikkeld, in die dieren, in die kip. Uh, want die, want, ja, die antibiotica, die, die kon op een gegeven moment zijn werk niet meer doen, en toen kwamen ze erachter, dat komt door die ESBL. En het erge is dat die ESBL nu overspringt naar de mens. Dat, dat noemen ze een zoonoze, dat gebeurt niet zo vaak. Maar als dat gebeurt, dan hebben we echt echt een heel groot probleem. Dat hebben we gezien met q koorts met MRSA en nu ook weer. MBSE, en nu weer met de ESBL. En er is ook een professor uh, die in de uitzending uitlegt... wat het betekent dat het inderdaad zoveel op die kip voorkomt. Ja, professor Kluitmans horen we nu. Dat proberen we dan verder uit te zoeken. Zijn die uh, bacteriën bij de kip verantwoordelijk voor het resistentieprobleem bij de mens? Nou, we hebben eerst de bacteriesoorten met elkaar vergeleken... en dan zie je wat je in de kip vindt, dat dat heel erg lijkt op wat je bij de mens vindt. Veel meer dan wat je bij rund- en varkensvlees vindt. Maar als ik toch kippenvlees goed bak, dan is die bacterie toch dood? Dat zal zeker helpen. Dat zijn ook de aanbevelingen. Maar ook mensen die dat netjes doen, hebben nog een kans dat ze die bacteriën overkrijgen. Wat heeft dat voor consequenties? Nou ja, dat die resistentie tegen antibiotica op grote schaal zich verspreidt onder de mensen. Dan kunnen we in het ziekenhuis wel hele goede bestrijdingsmaatregelen nemen... om te zorgen dat het niet overdraagt. Maar als het bij de voordeur binnenkomt, heeft dat allemaal niet zoveel zin. Nu, uh, Manon, besteedde Semla eerder aandacht aan deze superbacterie. Uh, ja, nu dus opnieuw, want ESBL blijft gewoon eigenlijk altijd actueel. Mag je wel ja, zeggen? Drie weken geleden heeft het Vuurmedisch Centrum uh, onderzoek gedaan... en heeft uh, uh, geconstateerd dat het nu ook op Nederlandse groenten zit. Radijs, pastinaak, uh, lenteui en uh, tauge. Uh, en uh, daar hebben, hadden we het in de uitzending vorig jaar ook al over. En professor Kluitman zegt daar nu iets over. Het zit uh, ook in andere voedingsmiddelen, in uh, in Frankrijk hebben ze een onderzoek gedaan waarbij ze het ook in een beperkt percentage weliswaar, maar toch ook wel duidelijk aanwezig in groenten en in fruit hebben gevonden. Waarbij met name de groente die op de aarde geteeld wordt vaak besmet was. Hoe komt die bacterie op de grond op de groente? Kippenmest wordt uitgereden over het land. Uh, door regen en door irrigatie uh, komt het in de, in, de, in de aarde in de grond til daar wat groente op. En dat zit daar ook in. Is de overheid hier te niet mee omgegaan? De overheid weet al jaren, al vanaf 1977... dat dit probleem aan de hand is. Uh, zegt, Laat het aan de sector over, zegt er wel wat van. Maar ja, de sector heeft er geen belang bij... om uh, die antibiotica uh, in te krimpen. Uh, Bleker heeft onlangs de gezegd... Staatssecretaris, staatssecretaris Bleker, ja. sorry, van nee. Ja, Die uh, zei van, nou, ik geef de sector nog even de kans... Maar dan uh, ga ik in de zomer ingrijpen. En ik hoop ook echt dat hij het doet. Want dit is een groot probleem. Zo kunnen we morgenavond zien in Zembla. En reageert hij of uh, de minister nog, ook nog in de uitzending? Destijds verbeurig niet. Gaf niet thuis. Na de uitzending wel bij jullie overigens de op de radio. En bleken hebben we nu niet gevraagd. Omdat uh, hij op, ook op Radio 1 al gereageerd had. En zei in van de zomer ga ik... Uh, waarschijnlijk maatregelen treffen. Wij wachten uh, het af. Morgenavond half elf op Nederland 2. De aflevering van Zembla is dan te zien. Manon Blaas, dankjewel. Graag gedaan. De veel auto's in de duurdere klasse hebben standaard accessoires... die de verkeersveiligheid vergroten. Ze hebben ingebouwde camera's of sensoren. En die ontbreken weer in de goedkopere auto's. Autojournalist Wim oude goedemorgen. Goedemorgen. De mensen met een kleine portemonnee, hebben die gewoon pech? Die hebben op dit moment nog pech, maar het is wel zo dat in de auto-industrie grote dure auto's als eerste dat soort accessoires krijgen. En later komt dat ook bij de kleine auto's. Maar je kunt tegenwoordig wel bij accessoireszakers, bij garages, dat soort speciale voorzieningen kopen. Dan denk ik aan de TomTom, Tom, die natuurlijk altijd met de zuignap op het voorraam zit geplakt. Moet ik daar dan ook aan denken dat dat soort accessoires er straks bij komen? Het is wel het, hetzelfde soort accessoire, alleen uh, het zit niet tegen de voren uitgeplakt. Uh, een een van, de, van de nieuwste ontwikkelingen dat, uh, komt van uh, MobilEye. En dat is een, een camera uh, die registreert de afstand naar. Je voorganger op de weg of naar nou, fietsers en voetgangers. Maar die registreert ook of je keurig netjes tussen de lijnen blijft rijden. En uh, die geeft dan door middel van een akoestisch signaal een waarschuwing. wanneer je te snel op een voorganger afrijdt. of wanneer je een beetje uh, onachtzaam, zonder de richtingenwijze te gebruiken. over de witte streep gaat. En dan uh, krijg je dus een, een waarschuwingssignaal. En verder komt er een klein, uh, klein metertje op het dashboard. waarop te staat hoeveel. Uh, seconden duurt voordat je op zo'n object afrijdt. Uh, dus niet uh, hoeveel meter, maar hoeveel seconden. En dat geeft toch wel een, een waarschuwend effect... en dat is een bijdrage aan de veiligheid. En het object is dan een fietser of een auto bijvoorbeeld? een fietser, een auto of een voetganger. Uh, het enige verschil is dat um, uh, dit Mobileye-systeem niet ingrijpt uh, in het remsysteem. Dat kan wanneer het standaard is gemonteerd in een BMW of een Volvo wel. Dan uh, remt de auto automatisch af. En dat heb je ook met die, uh, die Adaptive Cruise Control. Maar dat kan niet, omdat er natuurlijk altijd een, een probleem is met de uh, aansprakelijkheid, de productaansprakelijkheid van de autofabrikant, die nooit toestaat dat je een accessoire inbouwt uh, wat uh, in ingrijpt in het feitelijke in het functioneren van de auto. Dus het is een, puur een waarschuwingssysteem. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor het remmen... en ook zelf aansprakelijk als er toch iets gebeurt. Dat wel, ja. Dat wel. Dat blijft. Uh, maar uh, het is aan de andere kant toch iets uh, wat, uh, wat zeker de veiligheid uh, bevordert. Want uh, ja, we weten zelf hoeveel uh, kettingbotsingen er gebeuren. En uh, uh, het kan zelfs zo zijn dat je wat onachtzaam bent... en uh, ja, een beetje naar links op de snelweg gaat en over die streep gaat. En dan zo'n waarschuwing, dat uh, houdt je toch wel alert. En je hebt dus een heel klein metertje op je dashboard. Maar waar laat je het apparaat zelf? Is dat bijvoorbeeld heel makkelijk voor mij om in te bouwen? Uh, nee, je kunt het niet zelf inbouwen. Het, uh, het, het moet uh, in onder de motorkap achter de, achter de grill of achter de bumper ingebouwd worden... zodat je dat, uh, dat cameraatje niet ziet. En dat medetje op het dashboard, dat is eigenlijk het minste probleem. Maar het moet toch wel even met enige serieusheid en vakkundigheid worden ingebouwd. En hoeveel kost zo'n uh, apparaat? Het is niet goedkoop, maar dat is met alle zaken die nieuw op de markt komen. Nieuwe technische zaken, het is 799 euro, dus 800 euro. Dat, dat, dat, dat is nogal een bedrag, maar het bevordert de verkeersveiligheid natuurlijk wel. En er zijn mogelijkheden in de toekomst, en daar wordt door, de, door deze firma zelf aan gewerkt... om bijvoorbeeld een bepaalde korting op de verzekering te krijgen. En zijn de verzekeringen daar ook toe bereid? Sommigen wel, sommige niet. Dat hangt er een beetje vanaf. Kijk, die hele, die, die hele goedkope budgetverzekeringen. Uh, die zullen daar niet zoveel, uh, niet zoveel aan doen. Want dat, daar zit al geen speling meer in. Maar er zijn toch wel verzekeringen en normale verzekeringen waar nog wel wat speelruimte zit. En dan zal zo'n verzekeringmaatschappij zeker blij zijn. met een extra veiligheidsvoorziening. Precies, want dat helpt natuurlijk wel. om uiteindelijk het aantal ongelukken. een beetje naar beneden te krijgen. Precies, en uh, dat, dat is ook de bedoeling van die ingebouwde systeem bij de dure auto's. Nogmaals, over een jaar of zes, zeven, dan zou het wel een standaard kunnen zijn in een gemiddelde middenklasse. Maar zover is het nu nog niet. En iemand die een beetje gevoel voor veiligheid heeft en bewust is, die uh, zou dat kunnen overwegen. En uh, meer van deze handige uitvindingen, zijn die ook te koop? Ja, zeker. Uh, een, een hele belangrijke, en dat hoor ik ook heel vaak om me heen, dat is zo'n park assist. Uh, uh, daar heb je hele simpele systemen met uh, sensoren in de voordaties een achterbumper en die geven dan een akoestisch signaal. Die kun je ook makkelijk laten inbouwen, die zijn niet zo duur, die kosten ongeveer een 150, 160 euro. Maar je kan er ook wat uh, verder ontwikkelde systemen krijgen met een, een cameraatje wat uh, achter, de, uh, achter de achteruit wordt geplaatst en dan praat je wel weer over enkele honderden euro's, maar dan krijg je ook een schermpje op het dashboard dat je ziet wat er achter je auto gebeurt. En zeker met, met de wat, wat hogere, uh, hogere uh, auto's, die, die sport utilities, is dat natuurlijk bijzonder veiligheid, want uh, het is niet alleen dat je zelf voorkomt dat er schade wordt gereden, maar dan zie je ook uh, kinderen of andere objecten achter je auto. En hoe veel of hoe ver kan je uiteindelijk je auto helemaal volbouwen met uh, met deze apparatuur? Nou, je kunt ook nog natuurlijk overwegen om een, een cruise control, dat zit ook op de duurdere en middenklasse auto standaard, maar een cruise control is een bijdrage aan, aan zuinige rijden, want je hebt een constante snelheid zonder dat je je gaspedaal zelf beweegt, dat wordt helemaal uh, wordt het, uh, geregeld door die uh, elektronische cruise control, kost ongeveer 500 euro inclusief inbouw. Maar je kan ook natuurlijk zeg maar, comfortverhogende accessoires kopen via USB-poorten. Heel veel kleine auto's hebben een USB-poort en worden eigenlijk, die worden eigenlijk niet gebruikt. Maar daar kun je natuurlijk zelf muziek van huis uit meenemen. Uh, je kunt tegenwoordig audiosystemen kopen die erg duur zijn weliswaar. Waarbij je met je smartphone muziek van huis uit mee kan nemen... en dat ook via, via die moderne radio's kunt, kunt afspelen. Uh, kijk, de, de, de accessoires... Zijn en niet meer zo goedkoop als vroeger. Uh, een vloermatje en een kokosmatje was vroeger altijd het standaard accessoire als je een tweedehands auto kocht en je wilde nog wat uh, uh, het idee hebben dat je wat verdiend had. Maar uh, dit soort accessoires zijn toch wel heel erg nuttig. Uh, en misschien kun je uiteindelijk toch ook maar beter een hele nieuwe auto kopen waar het allemaal al in zit, natuurlijk. Uh, uh, uiteindelijk uh, wat doorsparen. Hè? Wim Oudenwiernik, dank en tot volgende week. Tot volgende week. En ik verheug me op vanavond, want dan is er weer heilig gras... het onvolprezen sportprogramma van Henk Spaan. De aflevering gaat over ADO en Kees Jansma. Wat hebben de Haagse Club en de Oranje Perschef met elkaar gemeen? Op Nederland 3 om 5 voor half negen. Daarna ga ik nog even de tuin in voor de afgesproken barbecue. En om vijf over half één dan is het inmiddels alweer zo afgekoeld... dat ik kan kijken naar BBC 2. Daar is bij Jules Holland namelijk Adel te zien. En dat vind ik nou leuk. Lunch, zometeen, met Jurgen van den Berg. Er wordt gefluisterd in Hilversum. Oh ja. Op de Tros en de Avro gaan fuseren. Ik heb het ook Ik al. Ik fluister van. dus ook maar gewoon even mee. Ja. Uh, nee, dat is zometeen om 12 uur een persconferentie. Wat het precies zal zijn, uh, niemand weet het nog. Uh, is het een samenwerking? Is het een echte fusie? Nou, dat zou bijzonder zijn, want dan zou het de eerste fusie zijn in omroepland. Uh, we hebben daar in ieder geval reacties op. Uh, het NOS Radio 1 gaat daarheen met de verslaggever. Dus die komt met het eerste nieuws. En we proberen reacties uh, daarop te krijgen. Bijvoorbeeld van de VPRO, want... Uh, nog niet zo lang geleden. Ik meen zelfs een week of twee geleden werd bekendgemaakt... dat de AVRO en de VPRO zouden samenwerken op kunst- en cultuurgebieden. Dus hoe zit dat dan precies? Dat is dat. Uh, als dat nou echt uh, heel zwaar en groot nieuws is... dan gaan we daar ook stand.nl over doen. En dan fluisteren we niet meer natuurlijk. Ja, dan mogen de mensen gewoon hardop zeggen wat ja. ze ervan vinden. Uh, als we nou uh, denken van nou, het is echt gewoon een beetje samenwerken... zoals wij eigenlijk nu ook doen. Ja. Dan laten we dat gewoon zitten. En dan gaan we het over de commercialisering van de huisartsenzorg hebben. Is dat goed of niet? Het wordt wel een heel spannende uitzending. Ja. Want eigenlijk heb je gewoon geen idee wat je gaat doen nou, je zeggen, Toch wel. Een, ik heb nu een blaadje, Er staan drie zinnen op, en dat is alles wat ik heb tot nu toe. En je gooit het meteen maar weg ook. Nou, ik ben heel benieuwd, Jurgen. Twaalf uur, dat is hem dan. Ja, dan stoppen we met fluisteren en dan gaan we afscheid nemen. Ik zeg tot volgende week. Dan zit Felix Meurders hier weer. En straks lunch en stam.nl met Jurgen. Surf naar de gids.fm. Goed weekend.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 Voor gemak en rendement. Kijk snel op de telefoongidswebsites.nl Websites van de telefoongids. Laat klanten met u klikken. Voor hetzelfde geld heeft u een Bruinzeelparketvloer. Kijk op bruinzeelvloeren.nl Worldticketcenter.nl Ook de goedkoopste hotels en autohuur. Worldticketcenter.nl Dit is Radio 1.